De tweede en laatste dag van het festival Concert at Sea is vanwege het slechte weer afgelast. Burgemeester Rabelink van schouwen duiveland vindt het te gevaarlijk om het programma door te laten gaan. Volgens deskundigen zijn de windvlagen die voorspeld zijn te sterk om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. De festivalorganisatie staat achter de beslissing van de burgemeester en zegt de kaartjes van de bezoekers te vergoeden. Er werden vandaag zo'n 40.000 mensen verwacht voor optredens van onder andere Ilse de Lange, De Dijk en Bluf. Concert at Sea wordt sinds 2006 ieder jaar gehouden op de Brouwersdam bij Renesse in Zeeland. Ook in andere plaatsen zijn festivals vanwege het slechte weer afgelast of uitgesteld. Zo adviseert de organisatie van Festival Mondial in Tilburg bezoekers pas om vijf uur naar het festivalterrein te komen. Het weer stevige buien met kans op onweer en windstoten bij maximaal 18 graden. Ook morgen buien met kans op onweer en windstoten en frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag nog steeds een file naar aanleiding van een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Roelof Arendsveen en Leidsendam staat 12 kilometer. Ga je van uh, Amsterdam naar Den Haag, dan kan je bij knooppunt Burgerveen beter Sassenheim aanhouden. De A44 en de N44 neem je dan. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, 2 kilometer tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Trebrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer.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 Vanavond het midzomernachtfestival in het uh, centrum van Standvoort. En laten we hopen dat het weer net zo blijft als het nu is. Hè? Lekker zonnetje erbij. Nou, dat gaat helemaal goed komen. We gaan het weekend beginnen met Class Action in de plaat, die is juist te horen. Zie FM. En de regio. Het is even na twee uur. Welkom bij op Zaterdag. Welkom Albert-Jan en uh, goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Lekker hoor. Lekker zonnetje erbij. Helemaal goed. Zo het zal blijven. Al die... We horen het straks hè, van niks. Al, al die paniek. Maar ja, een beetje regen. Maar beetje het, is regen. Nou, het is prachtig weer. Goedemiddag luisteraars. Ja, wat kunt u vandaag uh, van, uh, van ons verwachten? Drie uur live lang vanaf het gasthuisplein vanuit de studio. Uiteraard is daarom half vier onze evenementenagenda. En er zijn weer een hoop evenementen. Dus ik ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want wellicht dat er iets voor u tussen zit, zodat u de data even kan noteren. Kwart voor vier uiteraard de filmagenda van Circus Zandvoort. En om half drie het weerbericht van onze enige echte weerman uit Zandvoort, Lex van der Hoorn. En uh, jij hebt gisteren nog gesproken, hè? Zo naar de studio komen, hè? Ja, klopt. Ja, strandweer is het niet echt, hè? Nee, het is niet echt, echt strandweer. Maar ik ben benieuwd hoe hard het gaat waaien en hoe het weer vanavond zal zijn tijdens het mooie midzomernachtfestival. Goed, dat alles om half drie. Uiteraard kwart voor vier het gedicht van de week. En nu is hij er wel. Ja, voor vaderdag. Voor morgen. Het illustere titel. Uh, pa. Kan niet anders hè. Pa. pa. Oké, okay, het gedicht. Ja. Om kwart voor vijf. Uh, uiteraard hebben we natuurlijk nieuws uh, of een uitnodiging voor u of een oproep naar de luisteraars om mee te praten over de nieuwe AVP en een algemene verordening van de politie. Uh, Aanstaande woensdag is natuurlijk weer een raadsvergadering. We zijn live aanwezig bij uh, Spinning on the Beach. Wat vandaag plaatsvindt in Nautiek En we gaan ook... Uh, live uh, schakelen naar uh, de haringparty in Talassa. Daar voor ons is onze verslaggever Roy van Buringen aanwezig. Hij heeft een leuke opdracht vanmiddag. Hè? Dat dacht ik ook, ja. Eerst een eentje fietsen en dan lekker haring. haringjappen. Hij komt er weer goed vanaf. Nou, en natuurlijk daarna nog heel veel meer lokaal nieuws en oproepen voor de, de diverse evenementen. Dus ik zou zeggen blijft u luisteren en houdt ook uw pen en papier bij de hand. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. Nou, dat dan dat horen om half drie van Lex van de Horen. Ik ben heel erg benieuwd. In ja. ieder geval gaan we vanavond wel uh, lekker feesten, toch? Zeker weten. Mietzomer nachtfestival weer of met weer? vijf podia. Wat wil je nog weer? Zo'n disco-classic hè, deze plaat Boogie oegie, oegie Je hoorde, a taste of honey Nou, vanmiddag tussen twee en vijf Een aflevering van Salford op Zaterdag En daarin gaan we de nieuwe single draaien Van al de liefste Onze grote vraag is, luistert er iemand Ben op en Kijk ademloos rond Wat is het mooi Ik kom woorden te komen cool. Ik wil alles zien Op aarde hoor. Waar mijn benen me dragen Ik zie machtige oceanen Met ontelbare vissen Woestijnen, bossen, rivieren Ik hoor oorlouden ademen Ik zie bloemen in kleuren Een regenboog onder de zon Maar ik hoor ook een zacht geklaag En ik ga slapen met een Luistert er iemand naar de stem van de boom? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Het verscheurend onhoorbare nee? Luistert er iemand naar de van de Dat ik dit mag zien, overal en nergens van. zijn er trots op om hem te kunnen draaien op deze zaterdagmiddag. De nieuwe single van Al de Liefste en die heet Luistert er Iemand? Ja, en, nou ja, het, het zal de nieuwste zijn, maar hij bestaat al enige tijd. Want het is namelijk de titelsong van het prachtige ge, uh, getekende boek en geschreven boek van Mr. Finney en de wereld op zijn kop. En weet je wie er geschreven is? Nee. Niemand minder dan Laurentien van Oranje. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, okay, okay. Hele mooie tekeningen van Siep Postuma. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op www.mrfinney.nl www al de, Al de liefste. Leuke muziek. Leuke muziek. Ja, en vanavond uh, ijs en wederdienende barst het los om acht uur. Het midzomernachtsfestival. Want uh, de hele centrum zal op zijn kop staan. Op vijf podia zullen vanavond allerlei soorten muziek... voor de liefhebbers van Zandvoort en verder daarbuiten te horen zijn. Zo zal er op het podium aan de einde van de Halterstraat... en daar verheug ik me enorm op... Johnny Wiener en de Snietsels, ja ja, optreden. En in het midden van de Halterstraat Buckwheat... En op het Kerkplein de bekende Zandvoortse Bluesband. De Cozy Cotton Band op het Gasthuisplein is de Veronica DJ Tour te beluisteren. En op het Dorpsplein de groep Too Hot To Handle. De drankjes kunnen allen met de nieuwe, muzie uh, nieuwe betaaleenheid Muziekmunt betaald worden. Deze speciale munten die alleen te gebruiken zijn bij de barretjes rondom de podia. Zijn aan te, aan te schaffen bij de diverse kassa locaties. En waar ik me ook erg om verheugd is Cozy Cotton Band. Ik ben heel benieuwd. Reeds, ja. reeds vele malen live in Zandvoort te beluisteren geweest natuurlijk. Op het uh, Kerkplein. Treden ze vanavond op? Hoe laat begint het festival? Eigenlijk? Het, begint, het begint om 8 uur vanavond. 8 om 8 uur. uur en tot aan middernacht, neem ik aan. zomernacht, hè? zomernacht. Het woord zegt het ook. Ka kan, kan niet anders. Op het kerkplein, de Cossie Cotton Kattenband. Niet met deze dame erbij, maar wel lekkere muziek. Hier is uh, ja, Krano Louise, hebben we het dan over. Ja. Samen met de Cossie Cotton Kattenband. Luister maar lekker. But they got to pay the bills Corporate lawyers and retail clerks Get off work to drown their eels. Walk in the streets of Chicago For the blues There's kids with no shoes on their feet A family of five ain't got enough to eat The Kids eat like horses and their people go fast That they ain't got enough to feed their kids Mom and dad work so hard There ain't enough money to bring them out of the yard. It's sad to see everywhere you look Somebody just wants to job yeah. have to use, you know what I'm saying, it's a real, real bad time, everybody walking around with a dog on their face, all oh, working, and searching, for the blues, They ain't gotta search too hard, hey wait a minute, hey, hey, taxi, wait a minute, hold on man, I got two dollars, can't you take me around the corner real quick, oh man, that's the, and then splash the bubble of water on me. Your low down dirty dog make me sick. Now I got to walk in these bad shoes and hurt my feet. I can't even get wat dacht je ervan? Je kleren uitdoet tijdens het Midsomer Nachtfestival. Hey, ja, lekkere temperatuur. En, uh, <laughs> nou ja, of dat daadwerkelijk zo is, horen straks van uh, Lex van de Oren. Om half drie is hij er weer uh, met het uh, wekelijkse weerpraatje. Ja, maar daarvoor gaat het, gaat het leven gaat gewoon door. want uh, En dat is eigenlijk een oproep van de gemeente aan uh, inwoners van Zandvoort. Want aanstaande maandag zal de, in de, on, zal de ontmoetingsruimte van de, de Louis-Davis-Carré de plaats van bijeenkomst zijn... om mee te praten over een aantal artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening, de zogenaamde APV. De gemeente wil onder andere uw mening weten over het uitlaten van honden op het Zandvoortse strand en hoe om te gaan met de hondenpoep. Dat is niet alleen op strand, maar natuurlijk ook in het dorp. Want namelijk uit klachten en meldingen uit de eerste participatieve bijeenkomst van 10 maart jongstleden is gebleken dat hondenpoep een van de belangrijkste onderwerpen uit de AVP zijn is. Hoe... Hoe moet het in de toekomst met de dieren worden omgegaan? Dat is de centrale vraag voor de bijeenkomst van aanstaande maandag. De gemeente geeft wel aan dat voorafgaand aan deze bijeenkomst benadrukken dat er geen bestuurlijke en of ambtelijke voornemens is om iets in de regelgeving of het beleid te dienen en gaan te wijzigen. Wel is er geconstateerd dat honden, en uiteraard ook de hondenpoep, op het strand een veelbesproken onderwerp is binnen de lokale gemeenschap. Voordat wetgeving wordt aangepast, of misschien juist wel hetzelfde blijft, hoort de gemeente eerst graag de mening van de burgers. Iedere ingezetene van onze woonplaats is, is aanstaande maandag van harte welkom om zijn of haar mening te ventileren. Aanmelden is niet nodig, u kunt er gewoon heen en de bijeenkomst begint aanstaande maandag om 8 uur. Misschien kunnen dus ze dan ook eens even hebben over de kleding in het dorp. De kleding, wat mankeert eraan dan? Te weinig. Te weinig. Ja, zeker, is waar. zeker tijdens de zomer. Dat dagen. is waar, dat is waar. En kijk, in, in Barcelona krijg je iets van 150 euro boete als je met bovenlijf door het centrum van Barcelona loopt. Nou, goed plan. Misschien, Moeten we meenemen. Misschien het voor de handhaving? In de APV. APV. APV. Aankomende maandag dus uh, bij het Louis Davids Carré. Kan je meepraten en laat je stem horen. Want uh, ja, daar zijn als burgers natuurlijk uh, ook belangrijk bij het beleid wat de gemeente Zonvoort vasthelt. Dus laat je stem maandag horen bij het Louis Davids Carré. Zo dadelijk naar dit zonnige plaatje het weerbericht waarschijnlijk net zo zonnig met Lex van Want het zonnetje is in huis. Ja. Better believe it if you're feeling lonely, maybe just sad and blue. This The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line. Wij gaan het weer gewoon een beetje beïnvloeden met de muziek die we vanmiddag draaien, Albert Jan. Ja, ik heb een goed een... plan, hè? Ja, helemaal goed. Uh, wij zijn er klaar voor. Bij ons schijnt het zonnetje. Jorden, ah nee, met de Soka dance waarop de zon blijft schijnen. Dat gaan we horen van Lex van de Oren. Want Lex is inmiddels uh, aangeschoven in de studio bij CFM. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. daar kennen de mensen je van. En wekelijks uh, bolstoren met het uh, weerpraatje. Ja, ik ben even aankomen waaien Je bent even aankomen waaien, want wat een wind staat er hè? Ja, het was uh, vannacht, uh, of vanochtend vroeg is het even winterdag 8 geweest. Zo. En uh, het is nu winterdag 7. En hij gaat uh, geleidelijk gaat hij wat afnemen. Maar dat is uh, pas uh, vanavond hoor. Maar het is nu nog even windkras 7 aan de kust. En in het dorpjaar waait het ook gewoon even hard. hè? Oké, okay, maar vanavond uh, gaat de wind afnemen. Dat is wel gunstig voor het uh, mid festival Ja, maar het blijft wel windkras 6 hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar die tenten die gaan niet uh, de lucht in. Nee, misschien? Nee, nee, nee. Het wordt niet erger als dat het was. Gelukkig, dus. gelukkig. Uh, en de temperatuur die is op dit moment 16 graden. 16 graden en normaal gesproken is het 19. 19, oké. Okay. Dus we zitten even onder de, onder de normale temperaturen. Nou, en vanavond, uh, ja, ik zal even, even vertellen wat het de verwachting voor vandaag was. Ik begin ervan te stotteren. Rustig maar, rustig maar. Ja. Uh, vooral in de namiddag en avond moeten we rekening houden met onweersbuien. Onweersbuien, Om... hoor. Dat... Ja. Dat is niet goed voor de apparatuur. Nee, ik kan het echt niet anders maken, jongens. Nee, dat blijft gewoon staan. Die ja, blijf, is bij die. Uh, dat, dat blijft gewoon staan. gaan we niet wegjagen of zo? We hebben nu een zonnetje en dat houden we voorlopig de eerste, eerste uur, anderhalf, twee uur houden we dat wel. Maar er hangen alweer buien op de Noordzee en die komen zo heel uh, gestagen deze kant op. En daar moeten we in de namiddag en de avond rekening mee houden. Dus het is niet anders. Nee, midzomernachtfestival dus met, uh, met wat regen en uh, onweer en een behoorlijke harde wind. Ja, ja neem wat mee tegen de regen. Ja, uh, reg regenpakje mee. Doet, doet uh, collega Pascal van der Beek ook. Ja. die is ook al helemaal uh, voorbereid. Uh, helemaal in het oranje. <laughs> helemaal in het oranje. Leuk hoor. <laughs> nee, die staat dus dadelijk in het uh, in Hout bij het houtfestival. Oh dus... jee. Nou, dan gaat het ook regenen. Ja. Ja. En hij, misschien heeft hij zijn radiootje in zijn oor. Misschien hoort hij het. Ja, nou, de vijfste regen ik al aan, dus dat komt goed. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar morgen. Dan uh, hebben we wisselende bewolking en dan krijgen we ook nog wel de zon te zien. In de ochtend uh, hebben we eerst regen. En in de namiddag hebben we weer kans op een bui. Maar de, de zon die schijnt er ook wel weer even tussendoor. Uh, er staat eerst een vrij krachtige en aan zee een krachtelijk, krachtige westelijke wind. En dat is windkracht 6. En in de loop van de dag gaat dan de wind echt afnemen. En de maximumtemperatuur die zit ongeveer weer net als vandaag, rond de 16 graden. Oké, okay, dus, maar we willen zomer weer hebben, Alex. Moet je even wachten, Rob. Oh, <lacht> even wachten, even <lacht> wachten. <lacht> moet je even wachten. Want we gaan eerst naar de maandag. Dan beginnen we dus met de uh, zon. Toch wel. In de middag dan gaat de bewolking toenemen en dan gaat het weer regenen. Oh jee. Ach jee. We komen er niet vanaf. Er staat dan nog een matige zuid- tot zuidwestenwind. En de maximum temperatuur die gaat wel wat omhoog, die gaat naar 18 graden. Dus het gaat al de goede kant op. Dan dinsdag is het overwegend droog, kan een buitje vallen. In de middag gaat het opklaren en een matige aan zee, vrij krachtige wind uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur in Zandvoort wordt 19 graden. Kijk, dus daar heb ik de 19 graden. daar was die heb weer. Je de hey. 19 graden. En dan in de in de loop van de week, dan gaan de temperaturen geleidelijk omhoog. Er komt meer zon en minder regen. En we gaan lekker eten. Eind volgende week. Oké. Okay. Dus met zon. Zandvoort culinair. Beter weer. Ja, het het ziet er voor de kaarten, zoals ja. ze er nu uitzien. Ik ga ze nog schudden. Die kaarten kunnen nog geschud worden, maar zoals het er nu uitziet, wordt het een leuk weekend. Oké, okay, Lex. Alleen niet echt warm, maar wel veel zon. Oké. Okay. Kijk eens, nou, veugels alvast op volgend weekend. Heerlijk. Oké. Okay. Dus de mensen die het weer richten, willen blijven volgen. Waar kunnen ze terecht Lex? Op uh, www.meteopagina.nl En op je mobieltje, slash mobiel. Werkt perfect trouwens. Ik gebruik het geregeld. Dus... Oké. Okay. Ja, als ik op die website kijk, dan krijg ik op een gegeven moment het idee dat ik in een raceauto zit. Want ik zie allemaal metertjes. En uh, dus waanzinnig uh, uitgediept. Ja. Het is echt uh, heel nauwkeurig. En aan de hand van die uh, links die jij bekijkt kan ik een weersverwachting maken. Jij ook trouwens als je een beetje... Nou, ik doe mijn best, maar zo goed als jij en zo echt zo to the point zoals jij dat doet, dat, uh, dat zal een paar jaar duren, denk ik. Uh, maar ik ik, jou, heb, ik heb er ook 25 jaar over, jaar over gedaan, uh, ja, Dus, Dus, hey, en, en op Twitter kan je me ook volgen. Op Twitter? Ja. Hoe, komen we jou, hoe kunnen we jou volgen? Dan uh, zoek je gewoon op uh, Meteopagina. Simpel. En dan, uh, dan vind je... Het. Heb je al een hoop uh, volgers? Zo heet het, hè, geloof uh, ik. We zijn er zijn, de 223 en ik ben nog niet zo lang begonnen. Dus, okay. uh, ik zou zeggen, volg mij Rob. Ik ga je volgen, dat doen we al. Oké. Okay. <laughs> Via Meteopagina en dan uh, bij Twitter, dan komen we bij jou terecht. En op de Meteopagina zelf staat ook een link naar Twitter. Nou, komt helemaal goed. Lex, mag je hartelijk danken voor het weerbericht van deze week. En uh, volgende week hoop ik uh, niet in de studio te zitten. Volgend weekend moet jij gewoon op straat zitten. Ja, op straat zitten. Ja, en vind ik ben, ook. En dan ben je niet de enige die dat hoopt, hè? Nee. nee. nee. Als je het niet ziet, is het goed. Oké okay, Lex dankjewel www.meteopagina.nl Als jij het weer wil blijven volgen Anders ga je gewoon even twitteren Tik je ook Meteopagina in En dan kom je in contact met Lex van de Oren Wie wil dat nou niet he nou <laughs> En volgende week uh, Zaterdag om half drie Dan hoor je hem weer bij Sofort op zaterdag Met het uh, wekelijkse weerpraatje bij CFM Hier is Kandalum Rosie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 Dan een uh, lekkere gauw oude tussendoor bij uh, Zandvoort op zaterdag. The Barry McGuire in the Eve of Destruction. Ja, goede film, hè? Zeker, uh, is dat zeker. Goede filmmuziek. Ja, dat komt hij niet uit... Uh... Ja. Ja, oh, ja. ja, die film jij gezien had. Oh, uh... Nou ja. Nee, ja, Ik weet niet uh, welke film je bedoelt. Maar... Ja, die was het dus niet. Goed, terug naar de realiteit. Want uh, aanstaande woensdag is er weer een raadsvergadering. En dan is het 22 juni. vindt er weer een raadsvergadering plaats. En op de dinsdag daaraan voorafgaande. Dus dat is de aanstaande dinsdag. Is opnieuw een informatiebijeenkomst. De ronde tafel is doorgeschoven naar een bijeenkomst. Op dinsdag 28 juni aanstaande. Op dinsdag komen opnieuw de voorjaarsnota 2011. En het programma. Maar Jaarverslag 2010, inclusief de Jaarrekening op de agenda. De raad, de raad vond beide onderwerpen vorige week nog niet, voor, er, nog niet rijp voor besluitvorming en dus werden ze doorgeschoven naar de komende vergadering. Tevens staat de voortgangsbewaking op de agenda. Beide, al, beide vergaderingen worden belegd in, het raad, in de raadzaal van het raadhuis en de ingang is via het bordes op het raadhuisplein en beginnen beide op 8 uur, dus zowel dinsdagavond als woensdagavond om 8 uur, bent u van harte welkom, in de raadzaal van de gemeente Zandvoort. Oké, okay, aankomende week dus weer uh, raadsvergadering hier in Sanvoort. Wij gaan een plaat draaien en uh, straks gaan we naar het strand. Ja? Ja, wij wel, wij wel. Oké, okay. daar hebben we Roy van hier staan, want uh, Spinning on the Beach is vandaag. Ja, klopt. Spinning on the Beach, wat dat, is dat eigenlijk? Dat is hard fietsen tegen de wind in zon dat je centimeter vooruit komt. Oké, okay. <lacht> dat, dat schiet ook niet op hè. Dat is de essentie. <lacht> horen we horen zo meteen in het uh, volgende uur, maar in dit uur uiteraard ook nog veel meer nieuws. Blijf lekker luisteren naar C.F.M. See that you need me now. Like a flower reaching for the sunlight. Like a flame in the darkest night. I'm there. Now you're falling and you won't get up. Can't see that it'll all be alright. Can't stand another one way fight. I'm there. om even te vertellen, op de zaterdagmiddag uh, kiezen wij om en om een plaat uit, uh, Albert Jan. Ja. En dit was jouw keuze. Jouw ja. keuze. Ik denk, dat we de we niet... met Carol ik denk dat hebben we niet vast gehad. Ja, oké, okay, want jij bent niet echt een fan hè, van deze dame. Nou, Waarom ze, niet? Ze is wel goed, maar ja, ze, ze wordt zo pl plat gedraaid uh, op uh, alle diverse radiokanalen. Dus uh, ik, op een gegeven moment was ik wel blij dat ze aan de stem had. Ja, oké, okay, maar het is gewoon lekkere muziek. Ja, klopt. Bekkerab ja, is... was uh, volgens mij haar uh, eerste grote hit in Nederland. Klopt. Dus vandaar dat ik deze even uitgezocht heb en elkaar over gehad. Goed, terug naar de realiteit, terug naar het zonnige Zandvoort. En uh, de klassiekliefhebbers komen morgen uit, uitgebreid aan hun trekken tijdens uh, de Classic Concerts. Want morgen zal het Kennemer Jeugdorkest in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein optreden. Het optreden is in het kader van het Kerkpleinconcert van de stichting Classic Concerts. Het Kennemer Jeugdorkest, KJO in het kort, is in 1995 ontstaan door een samengaan van het Haarlemse Jeugdorkest en het Bloemendaals Jeugdorkest. Uh, het huidige orkest staat onder leiding van Matthijs Broers, die fluit studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en Orkest Directie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het orkest wordt begeleid door Gilles B. op de Vleugel. Het concert begint om drie uur en de kerk gaat om half drie open. De entree bedraagt 5 euro. Morgen half drie naar de kerk, naar de protestantse kerk en genieten van het volledige Kennemer Jeugdorkest. Ook om, oké, okay, kortom genoeg te doen uh, in Salvoort. En uh, gewoon gezellig blijven luisteren naar de radio. Kan natuurlijk ook. Zometeen na drie uur zijn we nog twee uur lang bij je. Met heel veel lekkere muziek en informatie. En we hebben zin om te dansen vanavond tijdens het Midzamer Nachtfestival. Let's go dancing! Let's go dancing.